8 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Minister Schippers' 3%-norm is willekeurig getal. Volkskrant krijgt vergunning voor zelfverzonnen kliniek. En Rijksmuseum eindelijk weer open. VVD-minister Schippers vindt dat Nederland de begroting op orde moet krijgen. Maar kosten wat het kost vasthouden aan een maximaal tekort van 3% vindt ze niet nodig. Ondanks de miljardenbezuinigingen lukt het Nederland niet om te voldoen aan de Europese norm van 3 procent. Dat lijkt nog moeilijker te worden door de afspraken in het Sociaal Akkoord. Die slaan waarschijnlijk een gat in de begroting. De balans van het Sociaal Akkoord is voor schippers per saldo positief. Het is jammer dat bepaalde maatregelen gefaseerd of later worden ingevoerd, maar daar krijgen we rust in de polder voor terug, zegt ze.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 Staatssecretaris Steven is geraakt door de zelfmoord van de Russische activist Alexander Dolmatov. Teven noemt het extra pijnlijk dat Dolmatov ten onrechte vast zat. De activist voelde zich niet veilig in Rusland en vluchtte naar Nederland. Hij pleegde in januari zelfmoord in zijn detentiecel. Gisteren bleek uit een rapport van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie dat in deze zaak grote fouten zijn gemaakt. Koningin Beatrix opent vandaag het vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam. Na tien jaar gaat het museum eindelijk weer open voor het publiek. De ingrijpende verbouwing was een aaneenschakeling van tegenslagen en duurde zes jaar langer dan gepland. Zo was er een slepend conflict over de vraag of de doorgang onder het Rijksmuseum toegankelijk moest blijven voor fietsers. Bezoekers mogen tot middernacht vandaag gratis naar binnen. De medewerkers van Douwe Egberts hebben te maken met een angstcultuur die het afgelopen half jaar bij het bedrijf is ontstaan. Ook leiden ze onder de hoge werkdruk en veel onzekerheid. Dat staat in een zwart boek van de vakbonden FNV, CNV en de Unie. Een Duitse investeringsmaatschappij heeft een bod gedaan om het bedrijf over te nemen. De bonden roepen de nieuwe eigenaar van DE op om straks de werknemers met respect te behandelen. De website en applicatie Reisplanner van de NS zijn gisteravond een uur beperkt bereikbaar geweest door een DDoS-aanval. De spoorwegen doen aangifte van het incident. Volgens een woordvoerder hebben alle grote bedrijven wel eens last van dergelijke acties, dus ook de NS. De woordvoerder noemt de aanval vervelend... maar benadrukt dat de reisinformatie op de station werkte. Daardoor hebben reizigers volgens hem waarschijnlijk weinig hinder... ondervonden van de DDoS-aanval. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry... is aangekomen in China. Belangrijkste punt op de agenda is Noord-Korea. Het land dreigde de VS de afgelopen weken... met een preventieve nucleaire aanval... en zegt in oorlog te zijn met Zuid-Korea. Kerry was gisteren in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul... Daar zei hij dat Amerika nooit zal accepteren dat Noord-Korea een kernmogendheid wordt. Ook zal de VS er alles aan doen om zijn bondgenoten, zoals Zuid-Korea en Japan, en zichzelf te verdedigen. Het internationaal strafhof in Den Haag is een intern onderzoek begonnen naar seksueel misbruik door een voormalige medewerker. Wie de slachtoffers en mogelijke dader zijn, is niet bekendgemaakt. Wel zegt het Hof dat het seksueel misbruik plaatsvond in de Democratische Republiek Congo... Vier personen in het beschermingsprogramma van het strafhof zeggen dat ze door de medewerker zijn misbruikt. Het weer vandaag geregeld zon, er valt misschien een enkele bui, vooral in het oosten en noordoosten is de kans op. Aan de kust kan het mistig zijn, het wordt vanmiddag 8 tot 15 graden. Later in de avond gaat het regenen, morgen breekt de zon door en dan wordt het 18 tot 22 graden.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 Kies ook voor De Andere Kijk op de zaak. Ga naar postnl.nl andere kijk. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goeiemorgen. Het is zaterdag 13 april... Staatssecretaris Steven ligt onder vuur. De cultuur bij Douwe Egberts is bedreigend en... Wat heeft deze muziek met de vrede van Utrecht te maken? U hoort het tegen half negen. Fout na fout werd er gemaakt. En het werd niet opgemerkt totdat het te laat weg was. Alexander de pleegde zelfmoord in een cel... waar hij helemaal niet in had moeten zitten. Er komen veranderingen, zegt staatssecretaris Steven. Nou, Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je hier tegenaan loopt... als bewindspersoon, dat je zegt dat je je gaat verantwoorden in de Kamer. Eerst verantwoorden en niet nu al uw conclusies trekken... en zeggen, ja, ik kan dit niet voor mijn verantwoording nemen. Nee, ik denk dat, dat er een andere weg is uh, als het gaat om, uh, om politieke verantwoordelijkheid te dragen. Dat is uh, fouten bespreken, constateringen doen wat er fout is gegaan... aangeven wat de verbetermaatregelen zijn... en zorgen dat mislagen die nu gemaakt zijn... die tot een ongelooflijke, tragische afloop hebben geleid... zorgen dat die misslagen in de toekomst nooit meer voorkomen. Dat bespreken in het debat. En daarna komt pas de volgende stap. De staatssecretaris Gerard Schouw, justitiewoordvoerder van D66 nu aan de lijn. Goedemorgen. Is dat de juiste volgorde? Ja, dat is de juiste volgorde. Het is ontzettend belangrijk dat we de feiten goed op een rijtje krijgen. Dat we daar een goed en zinnig debat met elkaar over hebben. Ik hoop dat dat aanstaande donderdag oh ja. kan plaatsvinden. Ja, En dan is het natuurlijk belangrijk dat de staatssecretaris zijn eindoordeel geeft. En dat de Kamer een oordeel geeft. En de staatssecretaris heeft het denk ik heel juist gezegd. Ja, hij is volledig verantwoordelijk voor de, de diensten die onder zijn verantwoordelijkheid weer tekort zijn geschoten. Wat, wat is er allemaal fout gegaan uh, in uw politieke ogen? Ja, u zei het net al zelf eventjes. Hè? Fout op fout zijn uh, ja. gestapeld. En eigenlijk zijn er de vier ernstige dingen. Het eerste is dat ten onrechte een vreemdeling uh, uh, uh, in bewaring is gezet. Want de advocaat had beroep aangetekend. Uh, dat had niet gemogen. Ja. En dat kwam door een, een fout in het automatiseringssysteem. Nou, dat is vreselijk natuurlijk. Het tweede is dat... Toen uh, of in de cel in Dordrecht zat, werd ten onrechte geen arts ingeschakeld. Ja. En diezelfde fout, dat is dan de derde fout, werd in Rotterdam weer herhaald. En het vierde punt, en dat is natuurlijk ook vrij ernstig, dat is dat systemen en instructies gewoon niet in orde zijn. Men hield zich niet aan... De wet. Ja, nou is dat laatste wel heel merkwaardig... want die systemen, die werken al een paar jaar niet. En elke keer, want de staatssecretaris stuurt daarover rapportages... naar de Tweede Kamer, belooft die wetenschap... of belooft het ministerie wetenschap, en het lukt maar niet. Ja, dat, uh, daar heeft u helemaal gelijk in. Dat is het bekende automatiseringssysteem Indigo. De Tweede Kamer zit daar ook voortdurend bovenop... niet alleen bij staatssecretaris Steven... maar ook uh, toenmalig minister Leers had daarmee te kampen... Uh, en ik heb altijd gezegd, wees nou eerlijk in of het werkt of niet. Nou, Alleen wat mij opviel was... De conclusie was, kunnen we nu wel trekken. Ja, Verk vanuit niet. het kabinet kwamen altijd geruststellende berichten van... nee, nee, we zijn ermee bezig en het komt allemaal goed. Nou, hier is het bewijs dat het dus absoluut niet goed ging met nee. dat uh, systeem. Dat dus is... mijn vraag is ook, ja. van waarom heb, is dat zo lang onder de pet gehouden? Ja. Uh, uiteindelijk moet hij dan ook politieke verantwoording uh, afleggen. Dat is uh, het slot van het, uh, van het debat. Maar een staatssecretaris die dit allemaal op zijn konto heeft... kan hij dan nog wel verder? Uh, dat is in de eerste plaats natuurlijk... moet dat een uitkomst kunnen zijn van het debat. Dus daarom wil ik ook zeggen, eerst de feiten op tafel. Nou, laat ik hem dan, zeggen. Dan, dan oordelen ja. en dan is het in de Tweede plaats, vooral aan de staatssecretaris, en die vraag zal ik hem dan ook stellen, om een oordeel te geven over het eigen functioneren. Gehoord hebbende het debat. En daarna komen de fracties uh, ja, aan de orde. Dat is eigenlijk weer een beetje tegen een kind zeggen van vind je zelf ook niet dat je het verkeerd hebt gedaan. Vertel eens eventjes. Ja, dat is, dat is natuurlijk wel de juiste volgorde. Ja, maar uh, hij heeft er toch een hij heeft toch een probleem of zie ik dat verkeerd? En daarom is het ook ontzettend belangrijk dat we deze week... een goed debat met de staatssecretaris en alle politieke partijen in de Tweede Kamer hebben... Ja, over is... deze kwestie. Hoe goed. heeft het zo ver kunnen komen? Ja, u gaat niet het uiteindelijke uitoordeel uh, geven, dat snap ik. Uh, hoe zit dat uh, trouwens, want dit is het politieke gedeelte... hoe zit dat trouwens met de leiding van de IND en de Vreemdelingenpolitie? Heeft u daar ook een oordeel over? Nou, we zullen ook moeten kijken van uh, wie wist wat... Want het gegeven dat uh, kennelijk de, de procedures en de instructies niet uh, strookten met wat de wetgever had bedoeld, en dat dat bekend was, zo lees ik in het inspectierapport, bij betrokkenen. Ja, daar schrik je natuurlijk wel van. Dus ik wil wel weten wie, wie zijn die betrokkenen en tot op welk niveau. Ja, maar is men dat dan? ook daar is de minister of de minister, de staatssecretaris, of is de minister die daarvoor verantwoordelijk is? Daar is uiteindelijk de staatssecretaris voor verantwoordelijk. En ook een beetje de minister, omdat de minister verantwoordelijk is voor het functioneren van het departement. En de staatssecretaris weer uh, verantwoordelijk voor uh, het beleid. Spannend debat wordt het uh, van de week. Meneer Schouw, ik dank u wel voor uh, uw toelichting. De vast wel op. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is elf minuten over acht. Gaan we het hebben over de koffie. Koffiebedrijf Douwe Egberts keerde vorig jaar met veel bombari terug naar Nederland... met een heuse beursnotering. Premier Rutte opende dat, misschien weet u dat nog. We zijn weer thuis, dat was de slogan. Maar de knusheid is maar schijn. Bij het bedrijf heerst een angstcultuur. De 2300 personeelsleden krijgen weinig respect en waardering. Dat blijkt althans uit onderzoek van FNV-bondgenoten. Vakbondsbestuurder Nicole Boonstra aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom dit onderzoek? Wat was de aanleiding daartoe? Uh, de aanleiding was het onderzoek, dat was dat wij uh, ja, van, na de zomer van augustus, september kregen wij toch wel steeds meer vragen van mensen. Er klopten steeds meer mensen bij ons op de deur, met, met dat, uh, dat ze weg moesten, ontslagen werden, vragen hadden. Toen ging ik dus informeren met mijn collega's van andere bonden en die herkenden dit. Ja. Uh, dus hebben we hebben dat uiteraard aangekaart bij het bedrijf. En ja, dat, dat sukkelde aardig door. Dat bleef een beetje aan de gang. En wij hebben daarop uh, in december een brief geschreven aan de heer Benink. om met hem hierover in gesprek te gaan. Omdat uh, ja, dat toch niet de bedoeling kan zijn. van een uh, goed Nederlands be beursgenoteerd bedrijf. Nee, en toen heeft u dus al die um, klachten verzameld. Uh, kunt u een kleine bloemlezing geven? Eh. Uh... Ja, nou ja, de belangrijkste punten die naar voren komen uh, zijn dat de mensen onzeker zijn over hun werk, uh, ongerust zijn. Heb ik morgen nog werk? Uh, is mijn collega er morgen nog wel? Want op alle mogelijke manieren is, uh, is gesneden, ja, heel diep. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk bij meer bedrijven. Het is al crisis. Het is al crisis, maar in de koffie is het niet zo erg crisis, want koffie drinken we nog steeds allemaal. Ja. Dus uh, dat, dat is niet aan de hand en er is ook gewoon winst gemaakt. Er is geen crisisbedrijf, zeker niet. We zitten zegt niet u, in de bouw. Zegt u daarmee uh, van dat dit uh, eigenlijk een soort beleid is? Ja, dat was zeker beleid. Er was absoluut beleid om aan de top zeker uh, flink te snijden. Daar ben ik ook niet onder stoel of banken geschoven. Uh, maar daar bleven niet bij. Daaronder uh, die top, hè, de, de, de, dat hij zei, 60% moet eruit. Nou, dat is zeker gebeurd. Uh, wij praten, uh, wij, de mensen met wie we praten, zijn allemaal uh, Maar u beschuldigt, u beschuldigt eigenlijk uh, de leiding ervan dat ze, willen en wetens, heel veel mensen eruit hebben gewerkt. Ja, ja. Zeker weten, ja, en, absoluut. En dan uh, biedt u dat aan, maar ze willen uh, het niet aannemen? Hoe, uh, hoe zit dat? Nee, de heer Benning wil niet uh, met de vakbonden praten. Hij verwijst ons naar het Nederlandse management... omdat hij uh, een holding is voor, uh, voor het totale bedrijf en niet alleen voor Nederland... En daarop hebben wij ja, een uitvraag gedaan onder uh, onze leden. Yo, wat wij signaleren, uh, uh, klopt dat nou? Hè? Vertel het ons eens. Dus schrijf het eens even op. Nou ja, wij, binnen twee weken hadden wij iets van 200 kaartjes terug waarop uh, dit beeld bevestigd werd. Waarop dat zwartboek dus is, is, is, is gebaseerd. Ja. Maar, maar nu, uh, in, in de publiciteit, natuurlijk ook uh, die overname, inclusief het bedrag wat de heer Benning ja. uh, daar, daarvoor krijgt. Pref. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Moet dat uh, doorgaan? Of zegt u, we blijven liever zelfstandig? Uh, sorry. Uh, dan neem ik een slokje koffie. Ja, nee, ik heb een kopje thee staan. <laughs> dus dat zal ik inderdaad even doen. Thee wordt er ook gemaakt, hè? de ja. Pickwick, dus... Uh, en het is Pickwick. Nee, niet nog een keer, dat mag niet zo. Niet dat nog een keer, mijn, mijn Maar goed, mijn, mijn vraag, uh, van hoe kijkt u tegen, uh, tegen die overname aan? Uh, de overname vind ik, uh, ja, het zat eraan te komen. Hè? Wij, wij kennen de heer Benning en dat heeft, dit is bij Numico natuurlijk ook gebeurd, het verbaast ons niet... Uh, ja, zoals het bedrijf op dit moment uh, draait met die angstcultuur, die onzekerheid, de werkdruk. Voor de mensen is het niet meer een herkenbaar bedrijf die de werk Dus de is het deel. goed dat het overgenomen wordt? Misschien worden de, we moeten we maar hopen dat dit nieuwe bedrijf wel rust brengt onder het personeel en de angstcultuur gaat wegnemen. Ik begrijp dat... het. Uh, nou, ik, ik dank u wel en uh, neem het uh, kopje thee nog even tot u. Dank u wel, mevrouw <laughs> doen. Goed, dankjewel. Goedemorgen. Dit is tot half negen het NOS Radio 1 Journaal. Het Rijksmuseum gaat vandaag open in Amsterdam. Matthijs van der Wiel is bij het museum. Matthijs, uh, veel bewakers uh, en ook al de openingsact voor de Koningin. Sta je daar vlakbij? Sorry, ik verstond je heel slecht, Bert. Nou, eigenlijk dat is mijn vraag, is mijn vraag waar je precies uh, staat. Want ik hoor nu ook allerlei geluiden op de achtergrond. Ja, nou, die geluiden die zijn van uh, muziekkorpsen. En dat zijn er twaalf. Twaalf, toch? Dertien, want één komt van overzee. Oh, de twaalf provincies en eentje... Ja, uit de Antillen. <laughs> ja, fantastisch. Boerissen de Munnik. En waarom muziekkorpsen? Eh, omdat, ja, muziek uit één muziekkorps uit één provincie... want het Rijksmuseum is het museum van Nederland. Ja, om het niet al te Amsterdamse laten zijn. Precies. Boris de Munnik van eh, het Rijksmuseum. En eh, omdat hij er nu bij is, mocht ik even erop klimmen... op die catwalk waar ik het over had. Oranje catwalk. Mooie oranje vloerbedekking. Die nu nog, nu nog is afgedekt door plastic. En kan ik lopen naar dat mysterieuze koperen kastje... wat eh, toen eh, werd eh, opgepoetst. En, uh, ja. nou, een grote koperen koperenkast ja, en met goed. nogal een enorm sleutelgat. En het is een, uh, een slot. Het is een slot, want de koningin komt om twaalf uh, uur... en krijgt dan een enorme gouden, uh, vergulde sleutel overhandigd. Dan steekt zij de, die sleutel in dit kastje... en daarmee opent zij symbolisch het Rijksmuseum voor het publiek. Dat is het dan, een... Uh... Kopere, kopere slot. Een van de tienduizenden voorwerpen uit die kelders... die zijn leeggemaakt toen de verbouwing begon. Nee, een van die tienduizenden oude voorwerpen waar u geen raad mee wist. Nee hoor, het is helemaal nieuw gemaakt. Wat nou? U heeft al die spullen, al die oude spullen... Ja. en u maakt toch nog iets nieuws? Ja, want die mag je eigenlijk niet zomaar naar buiten nemen. Onder de blote hemel. Dus dit is ontworpen door Studio Job. En die hebben een grote sleutel ontworpen en dit kastje. Maar we nemen de sleutel en kastje wel op in de collectie. Ah, dat is mooi voor de 20e eeuw. Ja. afdeling die nog... 21ste eeuw. Ja, oh, precies, ja, nee, natuurlijk. Ja, dat, u gaat door met verzamelen. Wij gaan door met verzamelen, ja, ja, ja zeker. Dat okay. 20 de eeuw. Dan, dan staan wij nu op die oranje uh, catwalk en dan voor ons dat poortje, de toegang tot het museum waar de koningin dan inloopt en het publiek dan, want daarna mag het publiek meteen. Daarna mag het publiek van 12 tot 12. Als de koningin uh, in het museum is, dan kan het publiek direct achter haar aan. Ik kijk even nu naar het concertgebouw. We kijken nu naar een enorme oranje loper en dan mag het publiek tot 12 uur s'nachts gratis in het museum. Achter haar aan. Achter haar Over, aan. De Over de oranje loper. Over de Oranje Loper. Nou, u hoort het al, de, de, de brassbands. De speakers worden even getest. Nog één vraag aan u. Uh, wekenlang was het Rijksmuseum niet weg te branden uit de kranten van televisie wereldwijd. Heeft het u nog verrast eigenlijk? De hoeveelheid aandacht en vooral ook de teneur ervan. De aard, al die lof. We hadden veel verwacht, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Maar dit heeft al onze verwachtingen uh, overstegen. Ja. Dus we, waren, we zijn echt heel erg verbaasd toch uiteindelijk hoe enorm enthousiast men is. Wat okay. echt niemand kritiek te vinden? Nou, Een paar puntjes. Een paar puntjes, maar ik, ik, ik, ik kan eigenlijk zeggen nee. Iedereen is laaiend enthousiast, maar het is ook heel mooi geworden. Dus... En u zei net, uh, het is ook zo bijzonder... omdat dit eigenlijk nooit meer zal gebeuren, zoiets. Zo'n groot project van deze omvang... Wat zo duur is. Wat zo uh, veel geld heeft gekost, dat zal in de komende periode. Je hebt, maar je hebt er dan ook, en ik zou zeggen, kom vooral kijken vandaag... dan heb je ook iets fantastisch. Om twaalf uur gaat het open. Veel plezier vandaag. Dank u hartelijk. Ze zijn vast aan het oefenen. Ja, Zo'n 12 uur, het wordt een groot festijn ook te volgen hier op deze zender. Mathijs van de Wiel was dat. Met nog vijf speelronden te gaan is het razendspannend in de Eredivisie. Koppositie <coughs> staat <statistic> dit weekend <coughs> op het spel. Koplopper koploper Ajax neemt het namelijk op tegen PSV... in een rechtstreeks duel om die eerste plaats. We praten erover met onze vaste voetbalverslaggever Ragna Niemeijer. Ragna, maar we beginnen eventjes gisteravond natuurlijk. Pek Zwolle wint in Venlo met uh, 2-0 bij VVV. En uh, ja, is daarmee zo goed als zeker uh, als uh, voor uh, van handhaving weer voor volgend jaar. Terecht? Ja, helemaal terecht. En ook heel erg leuk dat het zo goed gaat met, uh, met Zwolle. Want uh, ja, begin van het seizoen wist eigenlijk niemand... Wat moet je precies van dat elftal verwachten? We wisten wel dat ze het daarvoor ook al bijna hadden bereikt. Promotie naar de Eredivisie, maar goed. Een ploeg met niet zo heel veel sterren... met veel onbekende spelers voor het grote publiek. Ook voor de volgers. Allemaal kijken wie lopen daar. En nou ja, Dan blijkt vanaf eigenlijk de eerste dag dat daar een trainer rondloopt... die een heel duidelijk verhaal heeft, een visie heeft. Dat er een stadion zit wat uh, is wat elke week vol zit. Een hele goede sfeer. Prettige mensen. Uh, je gaat daar heel graag naartoe. Ik kan me goed herinneren als je vroeger naar Excelsior moest... toen die nog in de Eredivisie speelde... dat je eigenlijk wel wist dat je er bij de chef niet zo goed meer op stond. Omdat je dan, zeker als je twee keer achter elkaar moest... was dat geen goed teken. Nee. Maar als je nu naar Zwolle moet en je ziet het rooster en je denkt... nou, dan denk je dat is gezellig, dat is uh, een volle bak... dat is leuk aanvallend voetbal. Dan kun je goede gesprekken voeren. dat is niks aan de hand daar... Het is dus heel erg goed dat Zwolle in de Eredivisie is gekomen. Een, een, een aanwinst voor de Eredivisie gaat misschien wel ten koste van VVV. Ja. Want dat was ook wel heel erg slecht. Daar lukte niks gisteravond. Nee, en die moeten na competitie en misschien zelfs vrezen voor degradatie. Ja. Jij maakt trouwens vrienden wel, volgens mij, op Wouderstein. Maar laten we het dan ook even <lacht> eens hebben bovenin. Ajax en PSV in Eindhoven morgen. De druk ligt bij PSV. En ze proberen van alles om die druk daar toch weer van af te halen. Lukt dat een beetje? Nou ja... Uh... Wat, wat, wat kunnen ze doen? Hè? Besloten trainen, eh, dan elkaar goed de waarheid vertellen. vertellen Van Bommel vanmorgen nog eens, we hebben ook een paar open trainingen. Ja, dan gaat het er allemaal heel vriendelijk aan toe. Maar we rekenen maar dat er als de hekken dicht zijn, dat er van alles wordt gedaan, dat er wordt gecoacht en dat elkaar de waarheid wordt gezegd. Ja, dat moet dan allemaal maar. Uh, ik denk advocaat krijg je niet gek hè, voor zo'n wedstrijd. Geldt eigenlijk ook voor Van Bommel. Die geniet van dit soort grote wedstrijden. Ik vond het wel opmerkelijk dat de aanvoerder van PSV... geen enkel interview eigenlijk gisteren gaf... richting uh, de radiotelevisie-media. Uh, deed dat wel eerder richting wat kranten deze week. Maar ja. als aanvoerder moet je er dan misschien toch staan. Ja, want uh, ja, AD zegt uh, Van Bommel... soms moet je even vijanden creëren. Ja, dat heb ik ook gelezen. Soms moet je even vijanden creëren... Nou ja, dat zal best. Als hij daar zijn, zijn, zijn gevoel uithaalt, dan moet hij dat vooral doen. Er was ook een hele rits aan uh, rituelen die hij heeft. Uh, nou ja, dat, dat was niet alleen zijn linker sok eerst en zijn rechter als tweede. <laughs> maar ook de drinkbeker terugzetten op de bak met, met sportdrank en zo. En nou ja, goed, ik bedoel, Van Bommel, die, die hoeven we niks te vertellen. Dus als hij daar een goed gevoel uithaalt, moet hij dat vooral doen. Maar ik denk dat de meeste mensen in PSV gewoon weten wat er moet gebeuren, dik advocaat. Ze moeten winnen. Ja, en ik advocaat was heel opmerkelijk rustig gisteren. Tien camera's voor zijn neus. Het leek dat de leider van Noord-Korea, zei een van mijn collega's en terecht die daar een verhaal mocht houden, maar hij had zich voorgenomen... om rustig te blijven. Complimentje richting Ajax. Maar natuurlijk weet iedereen bij PSV uh, ja, wat, er, wat er moet gaan gebeuren. Uh, winnen, zo simpel, uh, zo simpel is dat. Precies, en als ze alles winnen, zijn ze kampioen. Ragna, we gaan het allemaal meemaken, morgen hier op deze zender... want dan wordt het verslag gedaan hier op Radio 1. En ik zeg nog eventjes, ook nog een leuke wedstrijd... RKC tegen Feyenoord Broers, Ronald tegen Broer Erwin. Morgen op Radio 1. Veel plezier, Ragna.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 You Snow Patrol, just say yes, was dat. Dat u denkt, het is een muziekprogramma geworden op Radio 1. Dit is een Little Less Conversation. De remix van Junkie XL, oftewel Tom Hockenborg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zeg ik Tom of zeg ik Junkie XL? Nee, we zeggen Tom. We zeggen Tom. <laughs> ik ben Bert. Goedemorgen. Goedemorgen. We praten met elkaar omdat u de muziek heeft geschreven... van het openingsspectakel van de Vrede van Utrecht. Hè? Waarom u? Weet u dat? Um... Nou, dat heeft niet zoveel te maken met de Little Less Conversation uh, die we net opzette. Um, dat heeft meer te maken met um, uh, de filmscores die ik heb gedaan de afgelopen yeah. tien jaar. En uh, met name uh, de muziek die ik geschreven heb voor het toneelstuk De Russen van uh, um, Ivo van Hoven twee, drie jaar geleden. Uh, wat een vijf uur durend uh, toneelstuk was, waar uh, heel veel muziek onderdoor zat. En uh, een aantal mensen in uh, de... Uh, Stichting uh, die de Verenigde van Utrecht uh, hadden dat gezien en waren daarvan onder indruk. Ja. Heeft u carte blanche gekregen om het muzikaal in te vullen? Bijna. Ik had, um, ik had wel verschillende thema's uh, meegekregen. Uh, natuurlijk waar het over ging en, uh, en wat het idee van de, van de, ja, van wat, de hele voorstelling zou zijn. Want het is zijn. op de A A2, hè, die overkapping over ja. die tunnel. Ja. ja. En het is een heel spektakel met militaire figuranten en dergelijke. Ja. En wat voor soort muziek past daarbij, hoort daarbij? Krijgen we het te horen? Nou, het is meer dat je, dat je het gevoel doorloopt van wat oorlog eigenlijk is. En dan eigenlijk vanaf het begin. Van hoe begint een oorlog? Hoe ontstaat een oorlog? En hoe is het om in een oorlog te zijn? En dan krijg je een punt van dat je terugkijkt op een oorlog. Van, is het nog waard om door te gaan? En kunnen, moeten we misschien gewoon gaan praten met andere partijen om... Te gaan zoeken naar een oplossing. En uiteindelijk komt er dan een oplossing. En komt er een vredesakkoord. En dan is er vreugde dat het vredesakkoord er is. Maar ja, hoe vertaal je dat die muziek is, is, is, hoort er bij oorlog. Ik, ik denk in eerste instantie aan, aan pauken en dergelijke. Maar u heeft misschien heel andere associaties. We zitten niet zo heel ver naast. Maar het, het, het, het, het, ja, inderdaad. Je probeert zich gewoon in te leven in hoe dat is. Hoe het is. Hoe dat een spanning opbouwt. En, um, en oorlog is natuurlijk niet alleen. Um, het geweld. En, uh, maar het, het is ook de, de emotie die erbij komt kijken. En dat uh, mensen op een hele andere manier gaan denken, denk ik. Ja, en het Metropoolorkest voert het vanavond allemaal uit? Um, ja, dat klopt. Vanaf 9 uur? Vanaf, nou ja, de, vanaf 7 uur is iedereen uh, welkom. En uh, de voorstelling begint zeg maar zo gaandeweg. En dan op een gegeven moment echt het stadsgrot is uh, 9 uur 15. We kijken er naar uit en uh, volgens mij was het helemaal uh, uitverkocht... Hè, hoewel de kaartjes gratis waren. Maar uh, je kan het in de verre omgeving horen. <laughs> Meneer Hokkenborg, ik wens u veel succes vanavond. En bedankt dat u aan de telefoon kwam. Dank u wel, hoor. Tom Hokkenborg was dat vanavond dus die vrede van Utrecht. Zo dadelijk al op deze zender. Peter en Mieke met de Tros Nieuwsshow. Onder andere over de kameel van Hollande, over Schaligas en over Brussel... dat de plannen voor de Nieuwe Kuip dwarsboomt. Ik wens u nog een mooie dag.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 Koningin Beatrix opent vandaag het vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam. Ze krijgt eerst een privé rondleiding en loopt dan via meterslange oranje loper, een soort catwalk naar het museumplein voor de officiële opening. Muzikanten van 12 fanfares, één uit elke provincie vormen Haag voor de koningin. De opening is vanaf 12 uur te volgen via Journaal 24 en NOS.nl. Direct na de opening door Koningin Beatrix mag het publiek naar binnen.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 TROS Show Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Goedemorgen, bijna 4,5 minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we het hebben over de rechten van de vader. Daar is een conferentie over aanstaande donderdag. Dan komt Minka Nijhuis, bijna vers uit Burma... waar boeddhistische monniken steeds vaker geweld plegen. De kameel van president Hollande blijkt in een lange traditie te staan. Daar komt Jan van Hoven over vertellen. En een biologisch afbreekbare chip in je lichaam. Vraagteken, vraagteken. Om tien uur komt Mathieu Segers. Hij schreef een boek over Nederland en Europa. We gaan het hebben over de Multimediale audiotour van het Rijksmuseum in het Hoge Vorst bespreekt de boeken. En het laatste onderwerp is een schenking van bijna 80 topstukken uit het Cubisme voor het Metropolitan Museum of Art in New York. Zometeen de vraag of het nieuwe Feyenoordstadion eigenlijk wel mag van Brussel. Maar eerst gaan we het hebben over een. Ja. Maar hoe zullen we het dus noemen? <laughs> een, ja, energiegeschil, eens een energiegeschil? Nou, uh, in ieder geval, de journaals toeterden het gisteren allemaal behoorlijk uh, uitgebreid. Het volgens waterbedrijf Vitens kunnen bij boringen naar schaligas... de Nederlandse drinkwatervoorraden onherstelbaar beschadigd raken. En Vitens publiceerde deze week een lijst met een tiental risico's van schadigaswinning. Schadigas is gewoon aardgas, maar zit opgesloten in zeer dicht gesteente. Door verontreiniging van het grondwater kunnen tienduizenden Nederlanders zonder water komen te zitten. En ook waarschuwt het bedrijf voor aardbevingen en het vrijkomen van methaangas. Komende woensdag debatteert de Tweede Kamer over de risico's van schadigaswinning. En bij ons de gast zijn communicatiedeskundigen voor technoloog is Nederland Remco de Boer en Geert Ritsema, campagneleider Energie bij Milieudefensie. Hier een goeiemorgen. Oh, Meneer de Boer, even met u beginnen. Uh, Vitens heeft zich dus, nou ja, behoorlijk hard zorgen gemaakt uh, bij de winning van schadiggas. Terecht. Ik denk terecht dat ze aan de bel trekken. Dat ze, dat ze zich zorgen maken. Dat is ook hun taak. Ik bedoel, We hebben heel goed drinkwater in Nederland. De kwaliteit is uitstekend. En dat is mede door uh, het oplet, de oplettendheid van de waterleidingbedrijven. Dus dat ze aan de bel trekken is heel goed. Uh, hoe ze dat gisteren deden, dat was er wel een in de categorie Forst, uh, van, van dik ik met planken. Ja, hoezo? Ja. Hoe deden ze het dan? Um, nou ja, ik ben letterlijk ermee opgestaan gisteren op het Radio 1 Journaal. En ik ging ermee de bed in met het oog op morgen. En de hele dag ging het rond. Mm. Uh, en, en de kop in trouw was ook boren de schaligas. Bedreigt ons drinkwater. Ja. Eh, alsof het al op dit moment plaatsvindt. Mm. Uh, en ik denk als je kijkt naar uh, hoe ver het staat in de schaligas. Uh, discussie zou ik bijna zeggen. En de forsheid waarmee men aan de bel trekt. Dan is dat wellicht niet echt proportioneel. Okay. U hoeft de vraag van milieudefensie de vraag niet te stellen, want het is logisch, neem ik aan. Uh... Nou ja, wij denken dat die zorgen van uh, VITENS heel terecht ja. zijn. Hè. Je ziet in Amerika is op hele grote schaal heeft watervervuiling gewoon daadwerkelijk plaatsgevonden. Is dat bewezen hè? Ja, dat is wetenschappelijk bewezen. Ja, ja, maar... Waarom doen ze het daar dan? Ja, er is gewoon eens een soort goudkoorts, gaskoorts zou je haast moeten zeggen. Ja, is er, er sprake van grote verontreiniging van drinkwater in de Verenigde Staten? Ja, grootschalige drinkwater en grondwater. Dat is gek, want dat wordt in de discussie helemaal nergens genoemd. Nou ja, wat er steeds wordt gezegd is: ja, Amerika, dat is een totale andere situatie. Kunnen we niet met Nederland vergelijken? Hè? Daar is de milieuwetgeving uh, veel minder streng in Amerika. Uh, dat klopt, maar ook in Nederland zijn er hele grote risico's. En uh, waar wij vooral een probleem mee hebben... Hè, is dat er zo ontzettend veel druk wordt gezet nu... door bijvoorbeeld de gasindustrie... maar ook door het ministerie van Economische Zaken... om maar zo snel mogelijk te gaan boren. Ja. Het is een enorme haastgevoel wordt er gecreëerd... van we moeten dit snel uit de grond halen... terwijl de risico's in Nederland helemaal nog niet zijn onderzocht. Nou ja, het gaat om twee chemische stoffen... Hè, die uh, dus in met dat boren dus er mee in de grond gebracht zouden worden. En Vitens zegt, ja, wij willen wel weten wat die stoffen zijn... want die kunnen dus voor die verontreiniging zorgen. Dat nou, is toch ook terecht? Een, nou, dat is op zich een opmerkelijk punt... want dat was inderdaad punt 1 van hun tien eh, risicopuntenplan. Ja. Uh, en dat was ook gisteren de hele dag op de radiojournaals... dat de woordvoerder van Vitens zei... wij weten niet welke chemicaliën dat zijn... Ja, dat weten we wel. Dat oh. staat gewoon op de website van het bedrijf. Ja, sterk, dat, uh, dat, stond, gaat doen. dat stond ook in de artikelen in de krant. Precies, het stond ook in het, het, het weerwoord, dus zal ik maar zeggen. Van de dus dat is merkwaardig? Het, ja, het is natuurlijk merkwaardig als je uh, niet alleen het in de krant uh, laat zetten... dat het onbekend is, uh, maar je houdt het ook vol... Uh, tijdens de, de, de, de commentaren door de dag gisteren. Terwijl die stoffen staan gewoon Waarom doen op de, ze op de dat? website. Nee, dat, ja, dat... dat ja. Nou, laat ik zo zeggen, ze bewijzen zichzelf daar niet in dienst mee. Want het is op zich, Vitens is een goed bedrijf. Die maken zich zorgen, nogmaals, terecht, hè, dat ze daarop letten. Maar als je op deze manier de discussie gaat voeren... en dat noem ik dan van dik hout mijn planken... als mm -hmm. die stoffen gewoon op de site staan... en je zegt, ja, we weten niet wat er de grond en, in gaat. En wat zijn dan... dat dan voor stoffen? Nou, ik ben geen chemicus, maar nee. ik heb even... Uh, de, wat doe je dan? Dan ga je op Wikipedia even kijken. Mm -hmm. Het zijn twee stoffen, maar misschien weet meneer Ritsen maar het beter, hoor. Eén um, is in ieder geval biologisch afbreekbaar... De andere ja. wordt gebruikt onder meer om uh, uh, tandartsspullen uh, te steriliseren... in de plastische chirurgie. Hmm. Dat soort stoffen. Ja, maar, kijk, biologisch afbreekbaar zegt men niet zoveel. Want olie is ook biologisch afbreekbaar. En dat is toch een gevaarlijke stof. Nee. Als je die in het milieu krijgt, dat wil je gewoon niet. Uh, maar bovendien, deze twee chemicaliën die nu genoemd worden... zijn alleen maar de chemicaliën die bij het proefboren gebruikt worden. En uh, hè, als, als dat gaat gebeuren... Dat... Ah, daarom klopt het argument van Vitens Best. Nou, ik, ik, wil in ieder geval, ik wil in ieder geval niet zo stellig zijn als meneer de Boer. Om te zeggen, Nou, Vitens, die, uh, die heeft, zit er naast. Dat weet ik niet. Uh, ik ik nou, dat denk zelf dat... de boer niet. De, uh, nou, hij ja, zegt hij is, vindt dat ze overdrijven. Ja. Hè? Van, hij zegt van: uh, nou, je, uh, ze maken alarm over iets wat eigenlijk waar je geen alarm over moet maken. Nee, uh, nou, dat proef ik een beetje uit, u, uit uw woorden. Nee, hij zei: ze zeggen dat die stoffen niet bekend zijn, maar ze zijn wel degelijk nou ja, bekend. Dat, dat, dat, dat zei hij okay. ze inderdaad. Ja. Maar er zijn dus ook waarschijnlijk bij de commerciële winning, als het zover komt, weer andere stoffen die nog niet bekend zijn. Oké. Okay. Van waar? want dat uh, is al heel duidelijk door u beiden gezegd... is er zo'n haast bij dit hele geheel? Ja, dat, dat is onze grote vraag. De Minister Kamp heeft gezegd, ik laat een onderzoek doen... en dat moet op 1 juli af zijn. Ja. En daarna wil hij gaan beslissen of het verbod op die schaligasboring... of dat wordt opgeheven. Ja. Uh, maar dat onderzoek, daar is heel veel kritiek op. Uh, dat is onvolledig. Want dat is al wel gehouden? Dat, dat is aan de gang. Daar wordt over, er wordt nu gepraat over een, een onderzoeksopzet. Uh, maar dat onderzoek, dat is onvolledig. En uh, daar is heel veel kritiek op. Vanuit, ook vanuit ons bijvoorbeeld. En, en vanuit bewonersorganisaties. Uh, vanuit de waterleidingbedrijven dus. En toch lijkt het erop dat de minister gewoon zo snel mogelijk maar... Uh, die beslissing wil gaan nemen, terwijl ja. wij zeggen... verleng dat verbod nou nog eens met twee jaar. Dat, uh, dat kan prima, want we hebben nog minstens voor tien jaar gas uit Slochteren. Je moet ook even weten dat uh, het, de hoeveelheid schaliegas die er is... is, is helemaal niet zoveel in Nederland. Het is, het is ongeveer tien procent van wat er in Slochteren uh, heeft gezeten. Dat wordt toch op het ogenblik juist onderzocht? Uh, nee, dat is al wel bekend. Daar, de hoeveelheid nou, gas zijn. Nee, vastmaak, maar daar dus... gaat het daar het onderzoek over? Nee, daar gaat het onderzoek niet over. Het onderzoek gaat over de risico's. Um, en wat, waar ik bezwaar tegen maak, is dat de gaslobby in Nederland, hè, mensen als Laurens Jan Brinkhorst, dat die nu roepen. Er, er komt een nieuwe gouden eeuw van gas aan. Dus die maken het heel groot. Die, die doen alsof we daar heel rijk van kunnen worden. Terwijl het is dus maar 10% van slochten. Nou, en ja. Shell bijvoorbeeld heeft al gezegd... wij vinden het niet eens de moeite waard. Dus waarom zoveel risico's gaan nemen... voor dat voor, laatste voor... beetje gas? Nee, het laatste beetje <coughs> gas. Ik weet niet wat zou schatkist dus, op kunnen leveren, meneer de Boer? Uh, nou, nou, even terug inderdaad mm. van... Uh, kijk, waar... waar... Dat, dat disproportionele, wat ik eigenlijk wel zie in die uh, reactie van Vitens... dat moet je even afschalen aan waar staan we nu inderdaad in die schaligas-discussie Als je kijkt naar de afgelopen twee, tweeënhalf jaar... dan lijkt het wel alsof er al geboord wordt soms af en toe. Hè, ook aan, uit zo'n kop. Ja, er zijn bedreigd. vergunningen dus, nu, hè, begreep ik, voor bokstool ja, dat en Ja, Het is alleen nog maar voor een proefboring om inderdaad, zoals Peter net zegt... Uh, te kijken of dat schaligas er eigenlijk wel uit te halen is. He, er zit wel wat, dat is in ieder geval wel bekend. Maar of het er uit halen is, dat is absoluut nog niet zeker. Ze zijn toch nog op zoek naar de hoeveelheid. Dat zou echt de oplossing zijn, dat het gewoon niet kan. Die kans is best, ja. nou, kans is best uh, aanwezig. Dat er uiteindelijk geen schaliegas gewonnen gaat worden in Nederland. En als het er zou zitten en het is er ook uit te halen... dan praten we geloof ik over tussen de 100 en 300 miljard euro. Precies. Maar dat is, zeer, dat is ons zeer de vraag. Want om, nu, u brengt nu zelf het argument in... en uiteindelijk dan komen we dadelijk wel weer op alle milieu-argumenten. Maar het is natuurlijk een heel sterk argument... dat het ook in de kranten gebruikt wordt. Uiteindelijk zegt die man die van Van Boringen... die zegt, ja, nou ja, het is allemaal goed hoor... maar vertelt u mij dan hoe we in Nederland... de zorg willen gaan betalen over tien jaar. En dat is wel een buitengewoon sterk argument. Da nou, die ja. schatting waar Kadrilja van, van, waar, waar mee komt... dat is echt natte vingerwerk, hè? Die, die, die honderden miljarden. Dat is maar zeer de vraag. Wij willen daar onderzoek, serieus onderzoek naar doen... Uh, of laten doen door een onafhankelijke partij. Dat moet allemaal op tafel komen. Maar er wordt nu een soort sfeer gecreëerd van uh, de, de nieuwe gouden eeuw. Is dat maar de raar, vraag is: Is het dan boven... niet raar dat die Tweede Kamer daar dus woensdag over gaat praten? terwijl die rapporten niet klaar nee, zijn? Nee, nou wij, wij vinden. Het is wel goed dat de Kamer erover spreekt. Uh, maar de Kamer moet nu gewoon aan de rem trekken en zeggen. voorlopig maar eventjes in de ijskast die boringen eerst goed onderzoek doen. Niet alleen naar de risico's voor het drinkwater... maar ook dat risico voor aardbevingen moet onderzocht worden. En wij pleiten ervoor om te kijken ook naar de kosten... van de milieu- en gezondheidsschade. Want je kan wel zeggen, ja, honderden miljarden vallen er te verdienen. Maar wat zijn de kosten... Uh, bijvoorbeeld hè, als, als daar uh, drinkwater vervuild raakt... dat moet je dan wel aftrekken van dat bedrag wat exact. je daar mogelijk mee kan verdienen. En ook dat wordt nog niet onderzocht. Ja, want wat zei Vitens? Uh, een gemorste liter olie kan een miljoen liter grondwater onbruikbaar maken. Ja, kijk... Is, kijk dat, wat, zijn dat, dat zijn geen kinderachtige getallen. Dat zijn ergens op gebaseerd. Maar, maar het, het, het, het, het woord daarin is het woord kan. En als je het persbericht erbij pakt, wat op dezelfde uh, gisterochtend is uitgegaan... Hè, want het was natuurlijk een, een, in die zin een actie. Uh, men wilde die zorg uh, kenbaar maken. Dan lees ik alleen de eerste zin van het persbericht als het mag. Indien grondwater wordt verontreinigd, is dit onomkeerbaar... en mocht dit leiden tot sluiting van een locatie... dan kunnen tienduizenden Nederlanders langdurig zonder water komen te zitten. Dat is de openingszin van het persbericht. Dat, dat noem ik van dik hout. Als dan hou... wellicht mogelijk... Ja, goed, maar, nee, maar dan kan nee, maar... je ook zeggen ze houden wel heel veel slagen om hun arm. Dat doen ze. Ja. ja, maar het is uiteindelijk wel zo in het nieuws gekomen, alsof alsof echt ieder moment ons drinkwater uh, uh, uh, vervuild uh, zou kunnen ja. raken. En ja dat, dat, ja, dat is van dik hout, nogmaals. Ja, en dan wordt er uh, een beetje een argument gebruikt. Kijk, daar in de Verenigde Staten hebben ze ruimte zat, als het daar een keertje fout gaat. Nou jongens, dan beginnen we, halen we toch uh, grondwater ergens anders vandaan. In Nederland is dat eigenlijk een onmogelijkheid, of niet? Nou, ik ben geen waterexpert, maar ik ga natuurlijk af op wat, wat, uh, wat vitens, onder andere vitens. Er zijn natuurlijk meer uh, bedrijven die dit soort geluiden laten horen. Uh, maar die zeggen heel duidelijk, ja, het, het is gewoon een groot risico. Kijk, of het echt gebeurt, weet je natuurlijk nooit van nee. tevoren. De vraag is natuurlijk, wil je dat risico nemen? En wij zeggen, dat risico, dat moet je heel goed onderzoeken, dat is nog niet gebeurd. En je moet het afwegen tegen de mogelijke baten, dat is ook nog niet gebeurd. Dus ga nou niet op korte termijn nu ineens gehaast een beslissing nemen over boren. Neem de tijd en ga in ieder geval twee jaar... Lang nog daarop studeren voordat je beslist of je gaat proefboringen. Meneer Nederland. de Boer, kunt u daarmee uh, eens zijn? Nou, kijk, er is op dit moment een moratorium. Hè? Er ja. mag niet geboord Precies. worden. Zolang dat onderzoek maar, loopt. Maar die proefboringen zijn bezig. Nee, nee. Er nee. Nee, nee, nee. Oh, liggen vergunningen gehoord, klaar voor proefboringen in Brussel en in noord Maar die proefboringen zijn ook gevaarlijk. Die proefboringen zijn niet zonder risico. Dus, dus ja, het klinkt heel mooi. Het is een soort onderzoeksboring. Maar ook daar kan van alles misgaan. Is in Engeland ook al gebeurd. Waar dat boorbedrijf, datzelfde boorbedrijf, wat in Nederland wil gaan boren, dat Cadrilla heeft in Engeland eh, boringen gezet... waarbij de boorschacht is gescheurd... door dat vrekken, door dat, die aardbevingen die er ontstaan. Bij elke boring ontstaat altijd een aardbeving bij schaligas. Um, en... Daar is dus al uh, de, de, schacht, de boorschacht gescheurd. Terwijl meneer de Boer van Kadwilje hier in de interview zegt... Ja, meneer de Boer moet zich aan de zijkanten van zijn stoel vasthouden... op het moment dat u zegt, er ontstaat altijd een aardbeving. Er ontstaat altijd een aardbeving bij elke schaliegasboring. Ja, we gaan nu heel erg de diepte in, volgens mij, van... Nou ja, 600 ja, ik... meter, geloof ik, hè, zit in de ja, Nee, maar... veel dieper, 3,5 oh, okay. kilometer. Nee, maar waarom, waarom valt u bijna van uw stoel als u dat zegt? Nou, om, om, om, te zeggen, om, om zo even te poneren dat er bij iedere uh, schaliegasboring een aardbeving optreedt, ik, ik heb daar niet de... Ik heb daar niet de gegevens van, laat ik het dan maar zo voorzichtig zeggen. Dus hmm. ik, ik, ik ben er enigszins van verbaasd, ja. Het is een discussie waar ongelooflijk veel zeer emotionele argumenten... waarschijnlijk in de zeer nabije toekomst een hoofdrol gaan spelen... als ik het zo hoor. Kijk, wat het aardige van vitens is, of het aardige tussen aanhalingstekens is... je hebt Brabant Water, dat is het, het eigenlijk de vitens van Brabant... en die hebben het op een andere manier gedaan. En ik denk dat dat op zich een hele uh, een constructieve manier is. Die zijn, ik geloof, acht maanden lang met dat boorbedrijf in uh, gesprek gegaan en die hebben een aantal aanvullende eisen gesteld. Niet dat ze dan zeggen, nou, dan is het veilig... maar in ieder geval een aantal eisen gesteld waarvan ze vinden... als jullie dat doen, als jullie daaraan houden... en dat is op een aantal domeinen over boren, monitoren, calamiteiten, afvalwater, seismiek... als jullie daaraan voldoen, nou, dan hebben we er in ieder geval minder, minder problemen mee. En die eisen brengen ze ook in bij de overheid en in Brussel. Dus dat is een, een heel andere manier om toch constructief te kijken... Van, nou, als het dan zou gaan gebeuren, wellicht, zo'n proefboring dan zouden je van die en die eisen moeten worden voldaan. En dat, dat is een andere manier. en ja, ik, ik denk dat dat een... Nou ja, een constructieve maar, maar manier is. Van Milieudefensie gaat de kart trekken in het verzet hier tegen? Uh, Milieudefensie vanuit de milieubeweging wel. Uh, maar er zijn ook heel veel andere partijen... die problemen met, uh, met deze boringen hebben. Dat is, zijn, is niet alleen de milieubeweging. Er zijn bijvoorbeeld al meer dan veertig gemeentes in Nederland... die hebben publiekelijk hebben gezegd... wij willen deze boringen niet... omdat wij de, de, de lasten krijgen... En niet de lusten, ja. en onze inwoners straks de risico's lopen. Onze, bij onze mensen de, de scheuren in de muren komen. Ons grond- en drinkwater vervuild raakt. Onze natuurgebieden verpest worden. Het maakt uit zijn. Het wordt in ieder geval een spannende avond uh, voor u beiden, maar ook voor een hoop mensen wat de schaliegasdiscussie in de Tweede Kamer betreft. Zeker. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Remco de Boer en Geert Ritsema van Milieudefensie. Het ging dus over de al dan niet grote risico's verbonden aan de winning van schaliegas. Heer, hartelijk dank. Dank u wel. Het ambitieuze plan voor de bouw van een nieuw Feyenoordstadion in Rotterdam zou wel eens op grote weerstand kunnen rekenen vanuit Brussel. De kans namelijk dat de Europese Commissie akkoord gaat met de beoogde gemeentegarantie van 165 miljoen euro voor de nieuwe Kuip is klein. En zonder die garantstelling kan de voetbaltempel... goed voor 63.000 toeschouwers niet worden gebouwd. In Brussel wordt de forse financiering door de gemeente Rotterdam... al snel gezien als verboden staatssteun. Die waarschuwing komt van Flora Goudappels. zes universitair hoofddocent Europees Recht... verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Welkom. Ja, U zegt problemen voor Rotterdam als ze de Nieuw-Kuip gaan financieren. Maar waar zal die Europese Commissie dan precies over vallen... Die Europese Commissie zal vooral vallen over het feit dat deze staatssteun nodig is om banken um, of andere financiers mee te krijgen om um, ja, die bouw te gaan financieren. Aha, het maar gaat maar je, dus om het spekken van banken. Dat het gaat om banken of, of ook um, ja, enige andere privé financiers. Op dit moment heb, zegt Feyenoord dat ze het nodig hebben om het geld binnen te halen. En dat betekent dat om te beginnen de gemeente een risico loopt. Ook al zou Feyenoord uh, bijvoorbeeld uh, ja, de rente die over die bankgarantie betaald moet worden... die kosten uh, dragen. Maar ja, op, je zal toch in de, de gemeentebegroting mee moeten nemen... dat, dat je wellicht voor dat bedrag um, je moet gaan betalen. Maar mag je als gemeente dan geen voetbalclub steunen? Nou, um, ja en nee. Je mag in principe. Um, staatssteun is verboden voor zover het zorgt voor iets kunstmatigs. Dus wanneer, je, wanneer een bedrijf van de enige overheidswegen een voordeel krijgt... wat het normaal op de markt niet zou kunnen krijgen. Ja, ja. En, dat, is hier, eh, en dat, dat risico loop je hier. Bankgaranties worden vaak gezien als een financieel voordeel. Ik begrijp dat Rotterdam al wel eens eerder op de vingers is getikt... Hè, als het gaat om verboden staatssteun. Ja, nou, niet zozeer op de vingers is getikt. Er is, eh, er is tot nu toe maar één Europese uitspraak... waarin hier nadrukkelijk iets over gezegd is. En dat is een uitspraak van december... 2011 in de zaak um, uh, Residex. En dat is een zaak van de gemeente Rotterdam. Oh ja. Waar de gemeente Rotterdam dit notabene zelf heeft aangevoerd. Dat, was, um, dat had te maken met um, het schandaal rond meneer Scholten. Met het havenbedrijf, Want daar kwam dus heel... Um, daar waren dus heel veel bankgarantie afgegeven namens de gemeente. En in dit specifieke geval waar een bedrijf die bankgarantie ook nog inriep... Um, zei de gemeente niet alleen meneer Scholt had niet mogen tekenen... maar ook, het is ook nog eens verboden staatssteun... dus we betalen niet terug. Maar goed, ja. stel dat... De, de, dus ze, we, ze weten hiervan, ze kunnen niet zeggen... Goh, ging het zo? Ja. Als Rotterdam nou zegt, ja, we willen dat toch doorzetten... en garant staan, hè, ja. voor, dat, ja. Ja. Uh, voor die 165 miljoen... op een totaalbedrag van 360, hè. Ja. Dus dat is ja. natuurlijk heel veel. Wat, wat, wat kan dan het gevolg zijn? Wat kan die Europese Commissie ja. dan doen? Nou, sowieso, um, aangezien het... een. Um, mogelijke staats, verboden staatssteun is, um, beginnen we al mee dat je het sowieso moet aanmelden en goedkeuring moet hebben. Zoals, um, goedkeuring um, voor iets verbodens, dat lijkt me gek. Ja, ja, er, zijn dus, er zijn dus een aantal uitzonderingen mogelijk. En Rotterdam zal dus um, ja, een beroep gaan doen op die uitzonderingen. Ah. Um, dat is de enige mogelijkheid. Dat hebben ze um, recent veel te laat gedaan bij um, Willem II, NEC, MVV... noem maar op, samen met PSV is één groot onderzoek geweest van de Weet pas gepubliceerd wat, hoe de commissie erover dacht. En van die, degene van wie het niet van tevoren is aangemeld... en waarvan nu zegt, ja, waarschijnlijk was dat verboden... zegt de commissie... Um u, u, dat u, mag niet. U, u doet bijvoorbeeld op PSV waarvan ja. uh, nou, zegt PSV de gemeente de, de gronden heeft gekocht Rocht. om de zaken verder mogelijk ja. te maken. Ja, ja. en daar, en daar, is, um, daar is, uh, zegt de commissie van het last in het rapport dat ze nadrukkelijk hebben gevraagd van we lezen in de trant dat jullie dat gaan doen. Meld dat eerst aan om te kijken of het wel of niet verboden is. Het was al gebeurd toen? Ja, dat was in 2011 al. Ja, dus maar... dat was vlak daarvoor en dat hebben ze toen kennelijk niet gedaan. Dus dat het heeft gaat heeft over Eindhoven, van. He? Ja, Ik bedoel dat we het even ja. duidelijk hebben. Ja, dus daar zit een, die hebben een iets andere constructie bedacht, maar... Um, kunstmatig voordeel heette dat. Ja, het heet ja. altijd een... Dat is de, de, de, de juridische term die ze gebruiken, okay. ja. Maar nu even, wat, wat ja. gaat, gaat zo'n commissie dan doen? Die kan wel zeggen, uh, het mag niet. Ja, ja. natuurlijk. Het ja. Ja. gebeurt. Je kunt, ja, je, je, het mag niet. Um, dan kun je um, desnoods via het Hof van Justitie in Luxemburg uh, gedwongen worden om de oude situatie terug te brengen. Geen flauw idee wat dat betekent. Of je dan moet weer dat gaan wordt afbreken. lollig, uh, lollig dan, voor ja. zo'n uh, stadion. Ja. Ja. ja, dus dit zou zeggen, zeg, pra pragmatisch gezien, Begin maar, met, um, begin maar met aanmelden, want ja, dat weer afbreken zou toch heel bijzonder zijn? Ja. Ja. Maar of ze het is... geld teruggeven, of, ja, dat, is dus een hele, dat is een hele Maar dat is tot nu toe nog nooit gebeurd, of wel? Jawel, het um, dus, komt ook wel voor. En nu op dit moment heeft men um, in datzelfde rapport... waarin men PSV aanspreekt, heeft men ook de meeste anderen... op Vitesse na, de meeste anderen ook afgekeurd. Achteraf, sinds 2008. Maar ik begreep dat uh, Stef de Pla, de wethouder van Financiën in Eindhoven... die gaat naar de rechter. Ja, dat klopt. Die moet dus naar... Je krijgt uiteindelijk krijg je, een, ja, je een oordeel van de Europese Commissie. Dus je hebt ruzie met de Europese Commissie. En dat betekent dat je dus naar de Europese rechter gaat. Ja, maar goed, dan, ik, ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk allemaal. Het zijn gewoon dingen die gewoon niet mogen. En dan gaat zo'n Rotterdam er ja. toch al starrig. denken. Nou, we ja. doen het lekker wel. Ja, iedereen heeft iedereen bedenkt een andere constructie. Ja, maar ik vind het zo kinderachtig. Um, maar waarom gebeurt het eigenlijk? Want is het kennelijk zo dat banken en uh, private financiers er niet te vinden zijn om dit hele project mogelijk te maken? Nou, kennelijk. Ik het, het lees het, zeg maar die reden natuurlijk ook in de trant. Um, kennelijk vindt men, he, vindt men dat men dat nodig heeft om andere financiers. over de, over de, over de, over de streep te trekken. Ja. En dat, dat is toch wel een. Um, ja, dat, dat is toch wel een teet aan de wand. Um, in het AD hebben ook een paar Europarlementariërs gezegd: van Goh, dan is hun businessplan kennelijk niet. Uh, niet, niet solide genoeg, maar dat, daar heb ik niet veel verstand van. Ik heb alleen van de juridische stand verstand. Maar ja. hebt u het idee dat ze het koetkekoet door willen zetten? Want er zijn ook mensen die zeggen, we vinden die oude Kuip eh, prima. Eigenlijk. Ja, ja, maar daar moet ook geld voor komen Ja, maar die, goed, wel ja, veel minder heb daar ik Daar moet minder komen. ja. Dus, ja het, Feyenoord heeft daar natuurlijk zijn uh, commerciële afwegingen bij. Jawel, dat snap ja. ik. Maar is het plan hiermee op losse schroeven komen te staan? Ja, dat, dat, is, on, dat, dat is onduidelijk. Feyenoord wil het graag. Feyenoord geeft aan... Dat ze uh, die bankgarantie daarvoor nodig hebben. en dat het anders niet door kan gaan. Ben je dus er wel eens ge naartoe gegaan, naar wedstrijden? Jawel, als kind. Ik ben, ik ben naast de tuip geboren. Oh. En het stond er ziek ah. vroeger naast. En ik, maar, heb, ik bezit ook een olie. dus ik ben. Ik zeg maar, een ik, olie, wat is een, een olie? En, nou, uh, Feyenoord heeft sponsor dit moment. Uh, de sponsor van Feyenoord helpt via Feyenoord ook. Um, Blijdorp. Een Blijdorp. Toch? Ja. En um, in het spotje heb je een, een klein olifantje. Oh. En dat wordt daarna weer teruggevonden als En u komt voor het olifantje. En ik heb ook een klein olifantje. Net zoals <lacht> vele Rotterdammers de afgelopen weken keurig een pluche olie aangeschaft. Ja. Oh, dat is ja. nog eens wat anders dan een sjaal met vijanden. Pr Pre ja, ja, ja, ja, precies, ja. precies. Ja. Maar gaat u ook nou binnenkort nog een keer en naar een wedstrijd? De laatste tijd ben ik er weinig geweest. Maar ik okay. ben er wel eens geweest. En als u gaat, gaat u op de tribune staan. En dan schreeuwt u heel hard: jongens, dit is een linkensoep als jullie ja, verder nou ja, in, in dat geval zal ik misschien. Dan zeg ik van, ja, dan is het niet mijn probleem. Oh. Maar nu, en u weet hoe voetbalsupporters <laughs> kunnen reageren, hè? Ja, dat weet ik, ja. Okay. ja nee, ik, zeg, ik wil ook graag dat Feyenoord zo goed mogelijk hieruit komt. Maar goed, hoe gaat het, hoe gaat het aflopen? Een um, ko korte voorspelling? Een korte voorspelling is dat, men, dat Feyenoord zijn verhaal anders in moet kleden. Met name de gemeente Rotterdam. En dat is het vooral gooien op economische ontwikkeling van Rotterdam-Zuid. En, en, en dan is er een kans. En als je dan de bankgarantie heel voorzichtig ja. inkleedt, dan heb je een kans. Oké. Okay. Nou, we zullen zien hoe het afloopt. Hartelijk dank, Flora Goudoppel, hoofddocent Europees Recht aan de Erasmus Universiteit. Zometeen gaan we verder met de rechten van de vader. Tot zo. Kan de vroege vogels de lente nu echt voor geopend verklaren? Nou, de grutto's zijn terug, de kikkers kwaken, de vlinders kruipen uit hun pop. En dat gaan we meemaken. We vangen nachtvlinders bij onze zondagse studio bij het Naardenmeer. Wat wil de patrijs? Alles over een nieuw onderzoek naar deze vogelsoort. Kriebelbeesten in de tuin. Hoe functioneert een mieren-minimaatschappij? De watten? Een mieren-minimaatschappij. En ook geiten gaan van de lente genieten. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels. Lente. Het nieuws van alle kanten.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 In kassa. Wie werkloos is, kan via werk.nl van het UWV op zoek naar een baan. Maar dat werkt niet. En als je pech hebt, word je ook nog gekort op je uitkering. Bij banksparen voor je pensioen blijken geldschieters nu toch onduidelijke kosten te rekenen. En een mannenkort test scheerschuim vanavond in kassa. Tien over zeven bij de Vara op Nederland 1.